Uur. Dit is Jeroen Tjepke Maan met het NOS Journaal. Oude SP-leider Emile Roemer blijft langer aan als waarnemend burgemeester van de gemeente Heerlen. Oorspronkelijk zou Roemer tot 1 april aanblijven. Roemer nam waar voor Ralf Kreewinkel, die sinds 2016 burgemeester is van Heerlen. Maar vanwege de ziekte van zijn zoontje zit hij al een jaar met ziekteverlof thuis. Kreewinkel nam gisteren plotseling ontslag omdat hij tijdens zijn ziekteverlof had gesolliciteerd voor het burgemeesterschap in Kerkrade. Daar ontstond ophef over in de gemeenteraad van Heerlen en dus besloot Kreewinkel op te stappen.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 De Nederlandse handboogschutters hebben op de EK Indoor in Turkije een bronzen medaille gehaald. Mike Slusser, Peter Elsinga en Sil Pater wonnen van het gastland de teamwedstrijd van het niet-Olympische onderdeel Compound. Slusser staat zondag ook nog in de individuele finale. De Duitse politie heeft in een huis in Fulda bijna 50 slangen gevonden. De Koningspietons zaten in opgestapelde doorzichtige bakken... en volgens de dierenarts waren ze er zeer slecht aan toe. Ze waren onderkoeld en ondervoed. Vier slangen leefden niet meer. Agenten ontdekten de slangen bij een doorzoeking van het huis van een man van 32. De dieren zijn inmiddels ondergebracht bij een opvangcentrum. Het wereld het is overwegend bewolkt, maar wel droog. De temperatuur ligt rond de 8 graden. Vanavond en vannacht verandert er weinig. Morgen trekt er wat regen over het land...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 I know Got no time for memories Follow me, don't be afraid 6.9 ZFN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 Slow. Wait for them to